Eine sigarette und ein letztes glas im Steen. Dit is Radio 1. Middernacht, zondag 30 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. In Noordwijk is een automobilist een woning binnengereden. Twee mensen in het huis raakten zwaar gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht...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 De opgepakte jongeren zijn tussen de 16 en 20 jaar. En ze moeten allemaal in een politiecel de nacht doorbrengen. In de Eredivisie heeft PSV thuis tegen herkensluiter Willem II ter nood gewonnen. Diep in blessuretijd maakte invaller Zeefuik voor de koploper de 2-1. In Alkmaar haalde AZ thuis uit tegen VVV. Het werd 6-1 en Vitesse won een eigen huis met 5-2 van Roda.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 Een bijzonder goede nacht en welkom bij de Overnachting. Elke week interviewt iemand hier vanuit het College Hotel te Amsterdam. Iemand die hier even op een kamer tot rust kan komen, even tot bezinning. En misschien is dat ook wel nodig voor deze man, want hij is druk. Hij is ongelooflijk druk, want hij toert met zijn theaterprogramma door Nederland. En binnenkort gaat hij ook daarmee naar Frankrijk. Maar volgende week begint alweer zijn dertigste seizoen van zijn... Televisieprogramma. En dan heb ik het natuurlijk over de TV-show. Hier achter deze deur staat televisielegende en sinds kort dus ook theatermaker, Ivonieën. Ik klop op de deur van Kamer Honderd Nacht in het College Hotel. Ik ben benieuwd. Ja, ik klop, oh, ik hoor ver achter de deur ergens binnengeroep. en de deur gaat open. En inderdaad, op de bank... Het duurde lang voor je binnenkwam, zonder van de zendtijd. zonder van de zendtijd, ja. maar ik wachtte tot, de, tot je de deur open ging maar maken. die zijn luisteraars op deze manier. Patrik. Ja, maar ik, ik vond het zo'n mooi moment, weet je wel, dat je aan de deur zou aankloppen... en dan zwaait de deur open en dan sta jij daar. Oh, ik had open moeten doen. Ja, nou, dat had je best kunnen doen, ik ja. Ik bleef heel ongegeneerd zitten. <laughs> ja, zo goed ken ik de formule niet. Nee, maar als er ja, echt beeld bij te... was geweest, had ik geweten wat ik moest doen. Nee, maar normaal gezien is dat toch jouw formule ook? Dat jij ergens aanbelt en dat de deur open gaat? En dan hebben ze ook al een microfoon ja. hoe, hoe is dat als jij bij iemand uh, aanklopt of aanbelt? Ben je dan gespannen? Of... Nou, het is wel een raar iets natuurlijk. Je komt toch bij iemand thuis iets halen. Hè? En daarom ben ik ook altijd... Ik ben eigenlijk veel te netjes opgevoed voor deze formule, zeg ik altijd. Maar dat is ook echt zo. Ik, ben, ik kom uit een keurig gezin. Ik heb hier trouwens nog wel een emotionele binding met deze locatie, moet ik zeggen. Want mijn vader had hier schuin tegenover een van zijn tien lingeriezaken... En dat is eigenlijk een beetje het begin van zijn althans, zakelijke ondergang geworden. Want hij leverde vooral aan het bejaardenhuis wat ernaast was. En dat waren natuurlijk hele dure Pinnoirs en Gaines. Ik weet niet eens wat Gaines zijn, maar hij zei dat het verkoopt goed en dat levert ook wat op. En dat de huis had opgeheven. Dus die zaak had vervolgens ook geen bestaansrecht meer. Ja, als het verhaal je niet interesseert. Nee, ik nee, ik, dat... ik, ik luister met open mond. Zat, ik zat net om naar buiten te hier... kijken. En ik had toch een, Is dat echt... hier dan aan de overkant van de overkant. Het Ja, een die, diepe emotie. En wat er gebeurde, namelijk. Het was namelijk zo'n goed zak, heeft ook te maken met die keurige opvoeding. Hij had tien zaken. En hij was verplicht aan de Vereniging van Eigenaren om daar iemand aan te bieden als vervanger in die zaak. Die hun beviel. En ik kwam met de ABN Amro Bank, toen nog de ABN Bank. Hij kwam met een Chinees restaurant. Het was allemaal niet goed genoeg. Dat hebben we al veel later pas gehoord. En daar is hij uiteindelijk financieel aan ten onder gegaan, althans met zijn zaken. En wat de goede schat ook nog gedaan heeft, heeft in de tussentijd al zijn pensioenrechten beleend. om zijn mensen te kunnen betalen in die tussentijd. Terwijl iedere door de wol geverfde zakenman, wat hij natuurlijk niet was, had gezegd: Sodemiet op, je neemt lekker die bank. Dat is een hele keurige affaire hier. En ik ben weg. En dan was hij doorgaan. En dan zie je weer, en dat vertel ik in het theater ook... dat elk verhaal twee kanten heeft. Hè. Het kan uh, goed nieuws zijn of het kan slecht nieuws zijn. Want het goede nieuws was dat hij daardoor op zijn 65 ste bij een vriend is gaan solliciteren. In een, een baan bij een verzekeringsmaatschappij. Die man heeft hem herhaaldelijk uitgelachen. Omdat ja, de grote charonier hè, met de, de Amsterdamse ondernemer uit Amsterdam-Zuid... kwam als een soort lopertje als 65-plusser bij de verzekeringsmaatschappij... Hij heeft dat zo goed gedaan, heeft die baan tot zijn tachtigste uitgebouwd... tot een serieuze uh, arbeid. En op zijn uh, uh, 77,5... Dat zou ik nooit vergeten, die avond was er in Hotel Europe. Hè? Bijna net zo mooi als het College Hotel. Was er een avond, omdat hij 12,5 jaar als 65-plusser bij het bedrijf was. Een gigantisch feest. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel mooie dingen. Dus ik kijk naar buiten, ik denk, god, mijn vader kijkt mee. Ja, je vader kijkt zeker mee en je vader kijkt heel veel mee. Want ik, ja, ik ben naar jouw voorstelling geweest. Dat gaat vooral over je vader en daar gaan we het zeker ook over hebben. Maar we zijn nog maar twee minuten bezig of je bent al vol van je vader. Nou ja, ik, er zit met name één lied over mijn vader. Mijn vader heeft de laatste zeven jaar van zijn leven naast ons gewoond. Dat was een enorm cadeau. Er woonde een buurvrouw en, en die wilde maar niet overlijden. Die is 102 geworden. We hebben nog touwen in de tuin gespannen. Maar dat hielp niet om het overlijden iets te bespoedigen. Want ze kwam niet meer buiten. Dus achteraf was dat vergeefse moeite. Maar uiteindelijk ze ging de pijp uit. En daar was alles aangepast voor oude mensen. En mijn vader was toen inmiddels 88. En eh, het was de eerste keer toen ik hem belde naar Amsterdam. Van zou je er wat voor voelen om naast ons in Bussum te komen wonen? Mijn moeder was toen eh, ziek en ook, zou ook niet heel lang meer leven. En dat was de eerste keer ook dat hij niet zei even overleggen met het presidium. Hij moest altijd alles met het presidium overleggen. En hij was zo enthousiast. En het is het grootste cadeau wat je iedereen zou wensen... dat je de laatste zeven jaar je vader of je ouders überhaupt naast je hebt wonen. Dus we konden iedere dag naar binnen lopen. Maar het lijkt wel alsof je vader nog altijd in je woont. Want ja, echt wat dat ik is zeg, wel een man die... Je kijkt naar buiten en het gaat ja, over je vader. Ja, ja, nou Het rare is, ik raak er ook... Hoe langer het geleden is, hij is nu bijna drie jaar dood... raakt hij uh, uh, meer geëmotioneerd door dan vroeger. Want het gekke was, uh, hij ging achteruit. Hè, zoals heel vaak gebeurt op die leeftijd. En eh, ik heb eigenlijk tot het laatst tot zijn 95 goede gesprekken... althans redelijke gesprekken met hem kunnen voeren... maar onze jongste zoon, ik vertelde het in theater ook... kwam twee jaar voor zijn dood opeens thuis en er gebeurde zoiets gaas bij opa. Opa zei niet ha, Tim, maar zei... ha, wanneer komt u het fotocopieerapparaat repareren? Dat is dus gewoon een waar verhaal. En dan was ik zo door geschokt dat ik daar spontaan... ja, hoe wonderlijk kan het gaan in het leven... een nummer over geschreven heb. En eh, hij zat op de derde rij ooit en hij wist dat niet. En hij vond het fantastisch. Gewoon de angst van uh, hoe lang weet je nog dat ik je zoon ben. En dat was een wonderbaarlijk moment. En het gekke was, in die eerste tournee, tijdens die is overleed hij. En toen heb ik met mijn vrouw echt intens overlegd. Wat doen we met dat nummer? Ze zei het, het gekke is, het voelt als een eerbetoon aan hem. Dus blijf het nou maar doen. En het raar was, Patrick, ik vond het eerste, eerste seizoen helemaal niet moeilijk. En het is nu gaandeweg. En dat zijn dingen die je toch niet kan verklaren. Is het per avond zwaarder aan het worden. En waarom weet ik niet. Ik zat bij jou in de zaal en dan komt dat nummer en je weet dat het komt. Want het zit nog altijd in je show, ook volgens mij echt ook als eerbetonen. Het ja. past ook in het, uh, in, in het programma. Uh, en je, je, je viel ook wel echt stil weer. Ja, nou ja, dat dat was nooit? Amsterdam natuurlijk was extra de Lamar. He. Ik heb de opening gedaan. Nou, dat was sowieso al een fantastisch iets om te mogen doen. Ik had er een heel programma voor samengesteld... met allemaal wonderbaarlijke films en de historie. Het gekke is, uh, nadat het officieel gesloten was door Freek de Jonge heb ik van Joop, overigens tegen een belachelijk bedrag bleek Joop achteraf... maar dat wisten we toen nog niet, heb ik dat theater een jaar gehad. We hadden de sleutel, we hebben daar avonden georganiseerd. Nou, Dat wil je helemaal niet weten, even los van uh, de EK-voetbalwedstrijden... die we daar op groot scherm brachten met Amsterdamse artiesten. Maar we hebben daar ook een avond uh, uh, topacteurs gehad met een Argentijns orkest. We bedachten het meest en een, een revenavond. Uh, reve we hebben daar fantastische dingen gedaan. Dus die plek betekende ook alweer veel voor me. En om daar dan voor een volle zaal op zo'n avond te mogen spelen... het was ook nog de 250ste keer dat ik... ik denk de 249ste, maar we hebben er maar de 250ste van gemaakt... op dat toneel te mogen staan, met ook weer heel veel bekenden in de zaal... ja, dat was toch wel een extra ding, hoor. En dan kom je hier en dan kijk je naar buiten... en dan zie je de oude lingeriezaak van je vader. Stond buiten de deur, ik keek naar buiten, ik zeg... het zal toch niet waar zijn, ja. Ongelooflijk. Wonderlijk moment in zijn leven dat zo bepalend is geweest, maar... Kwam jij daar dan vaak, was je daar vaak Jawel, aan het spelen? Jawel, beneden pingpong en dan stond de piano. En het was nog de tijd... Ik kan je je nou niet meer voorstellen dat wij zaterdags altijd wachten... tot mijn vader met zijn oude Chevrolet langs alle filialen in Amsterdam reed. En dan ging je de bruine zakjes met geld halen. En dan stond met de hand opgeschreven hoeveel BH's en Pinnoir's verkocht waren. En dan ging je naar huis en dan gingen de zakjes open en dan haalde hij het geld eruit. En het telmachientje waarmee hij dat optelde, dat hebben we nog steeds. Er kwam elke zaterdag een strookje uit. En dan kon je s'avonds aan het diner zien of het een goede week was geweest of niet. Waarin lijk jij op je vader? Nou, hij was een veel charmantere man dan ik... Hij was iemand die zich eigenlijk alleen maar druk maakte om anderen. Dat heb ik in mindere mate, als ik het heel eufemistisch uitdruk. En uh, hij was tot op zekere hoogte zeer naïef. Hij was een prachtige man. Ik zeg wel eens, als hij filmster was geworden... had Marcelo Mastroianni geen werk gehad. Want hij leek ook op hem. En uh, hij wist ook niet hoe geweldig hij was. Het mooie was, hij moest één keer per jaar naar Parijs... voor dan de beurs, hè, was het dan. Dat was dan de beurs van de uh, lingerie. En ik was in die tijd, ja, kijk me niet te strak aan, model. En ik met mijn toenmalige vriendin woonde ik toen drie maanden in Parijs. Zij werkte daar elke dag. Ik moest knokken voor een klein modeshowtje. Maar goed, het was een heerlijke tijd. Maar hij kwam daar en we hebben daar uh, gegeten een avond. Hij zei, ja, er komt een dame mee, dat is de inkoop van een of andere Franse. En ik had na één seconde, ik denk: oh, jongen, jonge, die vrouw, die wil niets anders dan mijn vader. Dat is heel ingewikkeld tijdens een dinertje. En op een gegeven moment zei hij, ik moet er even naar huis brengen. Nou ja, ik kende hem goed genoeg om te weten dat dat tot niets zou leiden... want hij zou er niet eens weten dat er wat was. Dus hij kwam terug. Ik zei, heb je nou echt niet in de gaten dat die vrouw maar één ding wil? Die is volkomen weg van jou. Nou, nee, dat was uh, belachelijk. Hetzelfde plek hier, historisch. Hij komt drie dagen later terug, ligt een brief van zeven kantjes hier op zijn bureau. Want hij had ook kantoor hieronder. Dat die vrouw het volkomen van de kaart was van hem. Maar je vertelt nu allemaal dingen waarin je niet lijkt op je vader. Maar ik vroeg, waarin lijk je op je vader? Nou ja, het enige waar ik op mijn vader lijk is dat uh, tot op het laatst van zijn leven draai uh, Roemeense of Hongaarse muziek. Sandro Vidak of Pali Lakatos of zoiets en hij ging alsnog op de tafel staan. En dat gevoel heb ik ook nog steeds. Uiteindelijk ben ik gewoon een keihard gemankeerde muzikant. Ik vind muziek maken het allerleukste wat er is. Ik ben er gewoon niet goed genoeg voor. Ik heb nu de kans in het theater om het een heel klein beetje in te halen. Maar dat was wel iets wat ons bond. En muziek is wat onze stemming het meest in positieve zin kan beïnvloeden. Maar je vertelt mooie dingen over je vader. Dat hij charmant is en dat hij goed voor andere mensen uh, zorgde. En uh, dat hij goed voor vrouwen was en dat hij uh, goed voor zijn personeel was. Je wil als zoon toch ook op je vader lijken? Nee, dat had ik niet. Want ik, ik ben wel een eindselganger geweest. Ik heb een, een intense behoefte altijd gehad. Het zijn analyses die ik pas de laatste jaren gemaakt heb. Want zo druk was ik niet bezig met wie ben ik, wat doe ik en waarom is het. Dat is natuurlijk iets wat bij mij pas de laatste jaren is gekomen. Ik had de intense behoefte, en dat had hij helemaal niet, om ergens bij te horen. Maar dat ging heel ver. Toen ik zes jaar was, gingen we naar Noordwijk en ik zag daar badmannen staan. Er stonden badmannen. En dat was vroeger nog zo, als je in Huisterduin woonde... kan je je voorstellen, moest je een dubbeltje betalen. Dan mocht je met je badjas naar beneden. Die werd daar opgehangen op een soort witte kapstok. En dan ging je zwemmen en dan hield de badman in de gaten of je niet in een gebied kwam waar de stroom te sterk was. En dat toeteren Ach. jullie dan, dat ze wat terug moesten. En vanaf de allereerste dag dat ik dat zag, dacht ik, daar wil ik ook staan. Dus ik heb heel lang gesoebat voordat ik ook zo'n dingetje omkreeg. Er zijn ook nog foto's van. En ik heb daar elke zomer drie weken gestaan... tot waarschijnlijk belachelijk verdriet van die mannen. Maar ik stond daartussen en soms mocht ik ook toeteren. En s'ochtends, in een heel grote roeiboot... gingen we de, de trek verkennen om half zeven. Nou, die behoefte om erbij te horen, dat is zo'n... Uh, verschrikkelijke rode draad in mijn leven gebleven. Ik, toen ik in het stadion was, wilde ik ballenjongen zijn. Toen ik naar Circus Strasburger ging, wilde ik circusknecht worden. Heb ik ook gesolliciteerd. Toen schreef ik nog knecht met een R. Ik heb er ook een middag echt in zo'n pak gestaan. Die mensen dachten, maar ja, laat die gek daar maar komen. En dat erbij willen horen, dat is natuurlijk tegelijkertijd ook het dilemma... tegen de tijd dat je ver in de herfst van je carrière bent. Dat, dat is voor mij echt wel een levensvoorwaarde. En dat had mijn vader, dat was je vraag, dus helemaal niet. Die was op zichzelf gelukkig... Was tevreden met hoe het leven gegaan was en uh, had grote belangstelling voor Frans literatuur. Dat heb ik dan wel erg van hem geërfd. Hij las ook boeken in het Frans, beter dan ik. Dus dat was heb een... ben je dan ooit gebotst met je vader? Nooit, nee, nee, Het is eigenlijk het gekke met onze eigen kinderen ook. Dat zijn, die hebben gewoon de puberteit overgeslagen. Het zijn beesten. He, als er een vriend jarig is, gaan ze s'nachts om drie uur naar buiten met zes vrienden. Gaan ze Holgaarse muziek draaien en op de tafel dansen? Nou, nog veel erger. Dan gaan ze bij de jongen voor de deur staan, doen allemaal hun broek naar beneden, hebben allemaal een zaklantaren. en er staat een op de een geschilderd van harte. En ze gooien net langs stenen tegen de ramen. tot die jongen naar buiten komt. Dat hebben ze van hun vader natuurlijk. Dat, dat hebben ze. Dit heb jij voor gedaan. zit er wel in. Maar ook huiswerk hebben ze gemaakt en dat soort dingen. Dus nee, we hebben dat eigenlijk verder niet. Maar dat, dat erbij horen is wel een vervelend fenomeen. Maar goed, we zijn al, uh, we zijn al bij je vader. Maar dus ik was vertrokken. Ja. <laughs> eigenlijk bij het feit van. Want dan wil ik toch wel even weten hoe dat is. als je bij een grote ster aanklopt. Zoals ik net deed. Je klopt aan op de deur, hij doet open en dan? Ben zenuwachtig, wat gebeurt er? Nou, in het begin wat doe je is het als natuurlijk heel raar, maar kijk, ik heb totaal geen autoriteitenvrees. Voor mij geldt maar één ding, eh, wordt het wat ik in mijn hoofd heb. En het gekke is, je staat in de deur... en ik, ik, ik ben wel erg veranderd de laatste tien jaar in mijn voordeel... zeggen mijn vrienden ook en hoor ik thuis ook. Socialer geworden, meer invoelend dan voor die tijd. Een erg eigen pad gegaan. Maar het gekke is, ik heb met bijna niemand in het buitenland geen klik gehad. Ik weet echt niet wat het is. Ik denk dat zij wel denken bij de eerste blik, hé, hey, die is niet van de straat. In menu twee blijkt, hij heeft zich goed voorbereid. En het geinigste is, wie het nou is, of het Bon Jovi was of wat dan ook... de geluidsman geeft het microfoontje. Ik zeg, ik ga weer naar buiten en kom nu binnen. En ik heb die kamer gezien en ik kom binnen. Ik zeg, we lopen eerst daar, toen pakken we die foto. Dan gaan we daar even zitten, dus laat je maar door mij leiden. We gaan nu beginnen. Zo gaat het letterlijk. En vanwege die tenette opvoeding wil ik dan binnen drie kwartier ook weer buiten staan. Want ja, je loopt toch in het huis van een ander. Ja, en een klik met, met iemand als uh, uh, Clinton, Hillary Clinton. Heb je daar dan echt een klik mee? Wat is de klik? Is het een professionele klik van hun uit? Of heb je echt het gevoel van, ah, ik kan echt bonden met deze gasten? Ja. Ga... Het gekste bij Hillary Clinton was, want kijk, het is ook een machinerie geworden. Wat gebeurt er? Hillary Clinton, hetzelfde verhaal met Chirac, hè, deze... Toen Chirac naar Nederland kwam, is er drie dagen lang polemiek geweest op de voorpagina van de Volkskrant. Waarom moet Ivonie het grote interview met Chirac doen? Want als ze dan naar zo'n land komen, is hij een interview te doen. Dat is een gedoe geweest, ga ik je alle details van besparen. Maar hij zei: Ik wil iemand die perfect Frans spreekt, ik wil twintig minuten zendtijd en ik wil een bekend iemand. Nou ja, tel uit je winst, dan is de keuze niet helemaal. Dat heel wel eens onmiddellijk naar jou? Ja. Nou, wat gebeurt er bij Hillary Clinton eigenlijk hetzelfde? We hebben een volle. Ze zei: Nou, ik heb een boek, ik wil één interview per land, moet ik verplicht doen. Uh, in, nou, laat maar zien, wat wil je? Nou, we hebben dus die lijst met die 300 uh, bekende figuren. Hè, variërend van Barbara Streisand tot uh, Koningin Noor. En we hebben DVD'tjes gesegmenteerd naar politici, sporters. Hè, dus Willy Brandt, uh, naar alles staat erop. De gein is, het was in het Amstelhotel, ze had nooit meer vergeten. En ze had bij het ontbijt die lijst gekregen. Ze had al voor ons gekozen, die lijst gekregen. En ze komt binnen en voor ze zegt, hallo, zegt ze... Dat vind ik nou zo geweldig. Als de folder opnieuw gedrukt wordt, sta ik onder Claudia Cardinale. Ja, dan gaat het dan niet meer stuk. Maar er zijn trucs. Kijk, waarom het met die vrouw zo... Van... Ze heeft mij zelf... Dat heb ik nog nooit verteld, omdat ik dat altijd wel een beetje een ego-verhaal vind. Ze heeft mij zelf een uur na het interview in de auto gebeld. Via een overigens briljant mooie en, en geweldige assistente. Kijk, kan ik u even doorverbinden. Ze zegt, ik heb dit zo'n ongelooflijk leuk gesprek gevonden En zult u meteen wel zeggen, dat zegt u altijd. Maar dan had ik de moeite niet om u te bellen. Maar waarom was dat... Bij de tweede vraag haalde ik een tube tampasta uit mijn zak. Want ik had ooit ergens het verhaal opgediept... dat in haar opvoeding ging het zover... en ze zei dat dat is bepalend meer of meer geweest voor mijn mentaliteit... dat eh, als wij s ochtends het dopje er niet opdraaiden... nadat onze tanden gepoetst hadden... dan gooide pa dat naar buiten, ook als het sneeuwde. En we gingen niet naar school voordat het dopje gevonden was. Dus ik kwam met die tube tampasta, ik draaide het ding los... ik zei wat betekent dit in uw leven? Nou ja, dan weet je dat dat goed wordt. De essentie van het gesprek heb ik zo vaak gezegd. Ik ben vaak aangevallen op uh, niet kritisch genoeg. Nou ja, vind ik, politici moet je het vuur na aan de schenen leggen. Maar Barbara Stuyzen is een ander verhaal. Maar uh, de essentie van een gesprek vind ik, en dat is eigenlijk nu wel weer hetzelfde. Of je, als je elkaar aankijkt, denkt: jou ga ik wat vertellen. Als dat niet zo is, ben je verloren. Als het wel zo is, heb je goede kans. Dus dat maakt jou een goede interviewer? Dat weet ik niet, want ik heb nooit echt voor het vak van interviewer gekozen. Ik had Oliver Sachs heeft mij ooit een brief geschreven... Um, getikt op een ander woord, met dansende letters... zo'n hele oude tikmachine, met 17 doorhalingen met rode pen. En de laatste zin was... Um, the most beautiful thing was, this was not an interview, it was a conversation. Ja, dat is ook wat ik probeer. Ja, maar als mensen toch dingen tegen je vertellen... die ze bij anderen niet loslaten... of dat ze het graag en plezierig aan je vertellen... dan ben je toch een goede interviewer? Dan toch iets nou ja, ik vind een interviewer echt iemand die daar zijn vak van gemaakt heeft. Ik ben televisiemaker. Mijn grootste gein is ook nu weer... ik heb nu een paar belachelijk zware dagen achter de rug... met optredens en overdag filmen. Maar ik heb toch weer net tot tien minuten hiervoor zitten monteren. Want ik wil meteen weten of ik het zo in elkaar kan krijgen... dat ik denk, hé... Hey, dat heeft wel impact. Wat heb je nu weer gemonteerd dan? Ik heb nu een... Uh, een ja, ik ga het gewoon vertellen. Een Zweedse homoboer gemonteerd. Die meegedaan heeft een boer zoekt vrouw. Geniale, Geniale man. Mooiere man. Zelden op televisie gezien. Heeft geen uh, vriend aan die serie overgehouden. En doet letterlijk in twee talen. Engels en Zweeds, Met een paard naast zich. Een oproep aan alle Nederlandse gays. Desnoods aan hun vaders. Om zich op te geven alsnog. Of via Facebook kunt u met mij in contact komen. Ja goed, dat heb je binnen en dan wil je het ook even zien hoe dat eruit ziet uiteindelijk. En of dat met het archiefmateriaal en de beelden van die uitzending. Of dat wat wordt. Laat je nooit los. Dat is mijn werk. Mooi werk. Ja, dat, daar, daar gaat... Kijk, theater en monteren, dat zijn mijn twee dingen. En, en het, het feit dat je daar een gesprek met iemand voor moet voeren vind ik eh, prachtig. Maar dat zie ik niet als mijn echte stil. Mijn Echt? stil is om het zo te maken dat ik denk, oh ja, ze blijven zitten. Ik vind het juist het leukste, de gesprekken voeren. Dat vind ik echt te gek. Ja, ik kan het ook niet helemaal scheiden... maar ik weet dat het daar pas voor mij gebeurt. De tijd dat ik die uitzending live deed... was, ik heb tien jaar lang dat live gedaan, dat was ook een drama. Toen moest je me echt de studio inslaan. Nou ja, we hadden het net heel even over... Ja, de Zweedse boerzoektvrouw. We nemen ook altijd even snel de week door. Ik wou met jou toch even ja, afgelopen zondag doornemen. 5,1 miljoen kijkers voor boerzoektvrouw hier in Nederland. Ja. Hoe verklaar jij dat? Ik heb er totaal geen verklaring voor. Nee, echt niet. Nee? Nou, nee. slaan we dat direct over. Ja. Dan weet ik ook dat jij elke zondag, als ze thuis spelen, naar Ajax gaat. Ja. Met je zonen. Emotioneel vertrek van Suarez. Precies, daar hou ik, ik even heb naartoe. Ik niet gehad met Huntelaar, terwijl ik daar een zwak voor had. Dit, dit deed enorm veel pijn. Dit, niet alleen omdat ik uh, hem als een van de weinigen echt geïnterviewd heb. En, en zijn vrouw, vlak voordat ja. ze die baby kreeg. Niet ook omdat we met een ploeg bij zijn moeder thuis zijn geweest... die mij, ik, weet, ik zal het niet gezien hebben, maar... het was zo'n ontroerend verhaal dat die moeder vertelde... ik woon hier nu, hè, dit huis heeft hij voor mij gekocht... Toen, ik, eh, toen hij naar Groningen ging. En nu verdient hij meer en wil hij een beter huis. Maar ik wil niet beter dan dit. Dit is het enige wat ik wil. Nou ja, het is bijna een huis waar je nog een inzamelingsactie voor zou organiseren. Maar goed, zij was daar intens gelukkig mee. En waarom? Die vrouw was gescheiden, werkte als toiletjevrouw... In een uh, winkelcentrum. En Louis, jongste zoon, kwam tussen de middag de fooien halen om voor het gezin brood te kopen. Nou ja, goed, dit zijn de standaard verhalen. Maar ik heb hem door dit soort verhalen, er waren er nog veel meer, heb, ben ik hem zo anders gaan zien. En het is zo'n unieke figuur. Ja, maar hij is weg bij Ajax. En het was ook een ongelooflijk goede voetballer. Ja, hij is maar, maar ik toe. zag ook steeds die man erachter. En ik zag ook die gekte van. Ja, maar doet het ook pijn aan je Ajax-hart. Ja, ja, nou ja, kijk, kampioen wordt Ajax toch niet meer. Nee, het zal heel Dit lang... jaar niet of gewoon nooit meer? Het zal heel lang duren voordat er ooit weer een team staat. Als je van de week de bekerwedstrijd Twente-PSV ziet... dan zie ik zeker bij Twente elf mannen in het veld. Het is te vaak gezegd en daarom is het ook een cliché. Hè? Ajax heeft te weinig mannen, maar zo is het wel. Voetbal is Bayern München geworden. Het zijn die types. Natuurlijk, Barcelona zijn de enige die het zich kan permitteren... behalve achterin, hè, om met kleine leuke mannetjes... omdat ze zo geniaal zijn. Maar zo ga je een fractie minder genialiteit hebt... moet je ook een boom zijn... Nou, die hebben we niet. Dit is gewoon een voorwaarde. Pantelic had nooit weggemogen. Hij haalt je Ajax hard. Nou, zover gaat het bij mij oh. niet. Maar het, mijn, mijn eredivisie hard haalt. Dit was toch een man waar je zoveel mee kon beleven. En had zulke geniale acties weer van voor de middellijn... gewoon in de kruising nog net eruit getikt. Nou ja, je kent het. Daarvoor ga je net het stadium. is zo jammer dat we dat allemaal niet meer kunnen beleven. Ja, je neemt je zoons mee. Vinden je dat leuk om met vader op stap te gaan? Ja. ja. Die zijn helemaal gek van voetballen. Ja, maar vinden het ook leuk om met jou te gaan? Ja, ja, ja. ja. Ja, nee, nee dat is zeker. Eén nou, zit nu in Amerika, die, die heeft een, een jaar gevoetbald in San Francisco, op de universiteit. Ook heel goed gestudeerd, moet ik zeggen, en die is drie maanden terug geweest. Die kon hier echt niet meer aarden, die is weer terug. Maar is het niet moeilijk om, als je vader, als je papa Ivonier is, om dan uh, met hem op pad te gaan? Nee, dat hebben ze helemaal niet, maar dat zal je van bijna alle zonen van... Kijk, het grote voordeel wat ik heb, ik ben niet echt een held van het volk. Ik heb er altijd nog een prachtige anekdote over. Ik was vroeger dikke maten met Rombrandsteder. We hebben samen de showbushkits opgezet. Wij liepen een keer door de Kalverstraat. En het is echt een symptomatisch verhaal. Er kwamen vijf of zes meisjes op ons af. En die stonden hem in zijn maag en riepen... O, nee! En ik denk dat ze dertig meter verder zich omdraaiden en riepen... Yo. Kijk, dat is het. <laughs> ik heb er geen last van. En zij ook niet. Ik weet dat onze jongste zoon... Uh, ging op een gegeven moment naar school. Die kwam terug en die was helemaal opgewonden. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik geloof vierde klas. Ja. Ja, er is een meisje in de klas gekomen met hoge hakken... en die heeft ook een mobieltje. Ik zeg, nou, zo bijzonder is het. Nee, die moeder die is elke week op televisie. Dat was de dochter van Caroline Tens en ze waren totaal van de kaart allebei. Uniek. Iemand van de televisie in de klas. Nee, ja, maar zo is het. Schitterend. Ja, je bent vader en je hebt ook mensen die bij de televisie werken. Dan wil ik ook nog even het laatste nieuws met je doornemen... namelijk Egypte, namelijk Mubarak. Heeft hij ooit in je show gezeten? Nee, nee, nee. Nee? Nee, te lelijk. Te lelijk? Ze nee, we hebben wel natuurlijk esthetische voorwaarden. Nee, ik vind het een ongelofelijk verhaal. Ik ben politiek echt een buitenstaander. Waarom het nu opeens, en straks ook in Jordanië gaat het ook beginnen... waarom het nu opeens losbarst? Wat is het moment waardoor het niet nu opeens vanaf Tunesië... Hè, als een soort olievlek rondgaat. Ik snap de onvrede heel goed. En het tweede wat ik helemaal niet begrijp... is dat hij met een stalen gezicht gisteren komt vertellen... ik zorg voor een nieuwe regering. Terwijl de mensen maar één ding willen. Weg die man. Het is toch onbegrijpelijk dat hij in een persconferentie gaat vertellen. Nee, ik heb het helemaal door. Ik voel me verplicht om de veiligheid van de burgers te garanderen. Zo'n soort tekst was het. En dan vervolgens uh, komt hij met een paar mensen aan. Overigens heeft hij nu wel voor het eerst... sinds Mensenheugen zijn een vicepresident benoemd. Hè? Wat ja. wel al een kniebuiging is. Maar nog nooit in de tv-show geweest? Nee, <lacht> Mubarak. Um, wij draaien ook altijd uh, platen, twee platen. Ik heb er twee iets voor hele. jou uitgekozen, jij hebt iets voor mij uitgekozen. En jij hebt een mooie plaat uitgekozen... wat volgens mij een beetje ja, het ankerpunt is van je theatervoorstelling. Ja. Je mag hem zelf aankondigen en dan gaan we naar nou luisteren. Ondertussen bel ik even de roomserver zodat we wat te drinken krijgen hier in het College Hotel. En daarna mag je even uitleggen... Hoe wat je het College Hotel noemen per keer? Normaal eigenlijk nooit, nee. maar ik ben blij dat je het doet. Want maar we krijgen leuk. misschien gratis wat te drinken maar wat gaan we, waar gaan we naar luisteren? Nou ja, er is natuurlijk de held uit mijn leven is Yves Montand. He, door hem gaan we ook die voorstelling in Parijs spelen. Wat is het unieke van Montand? Ik moet het toch in één minuut vertellen... want het, dat is werkelijk onafvolgbaar. Zoveel communisten gevlucht uit Italië voor de nazi's... willen naar Amerika, komen niet verder dan de achterbuurt van Marseille. Zes appartementen, één wc, tot de elfde van school. Toen moest hij vanaf, want het paar was failliet. Het paar maakte bezems en er was geen markt meer voor bezems. Geen schoolopleiding dus gehad merkt dat hij mensen kan imiteren en nadoen wordt gelachen. Hij denkt, nou optreden is de enige kans voor mij... om te ontsnappen aan een levenlange armoede. Vervolgens deelt hij het leven met de mooiste en indrukwekkendste vrouwen van vorig jaar, Piaf, me, vorige eeuw. Piaf, Mervon, Monroe, zijn vrouw, Simon Signoret. Om er maar een paar te noemen. Hij wordt de grootste musicalster die er is. Hij wordt de grootste platenartiest. Hij maakt een in Rusland waar een soort Beatlemania was. Kunnen we ons nauwelijks voorstellen hoe groot dat was. Mooiste moment op de avond waarop zijn vrouw... Als eerste Franse actrice een Oscar wint. is hij de eindster van het grootste evenement. de Oscaravond. met een Fransman. die daar geëerd wordt door Fred Astaire. als de hero. vervolgens treedt hij op in Rusland. in het jaar van de Russische inval. in Hongarije. Wordt door Frankrijk niet geaccepteerd. maar het contractueel laat er vastleggen. Ik wil praten met Khrushchev. Die heeft hij vier uur lang. jongetje zonder opleiding. het vuur na aan de schenen gelegd. haalt de wereldpers. halve Frankrijk wil als president. Goed, dus niet alleen als zanger. Filmster, ik wat de top ook nog, politiek gezien waanzinnig belangrijk, ook nog al die indrukwekkende vrouwen. En dan op je 67ste, tegen je zin in, sterker nog, tot je woede vader worden en zeggen: Toen wist ik pas wat levensgeluk was. Nou, en dan dit nummer. Hè? Een van de allermooiste nummers. Tekst van de dichter Jacques Prévert, gespeeld op de begrafenis van mijn beide ouders. Die dat ook het allermooiste nummer vond dat ze kenden. je mochten, ja goed, dat, dat, ik moet dat straks in Parijs gaan zingen. En dat is levensgevaarlijk.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 tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. S'aime tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants. Des Nou, prachtig nummer. Uh, goedenavond, daar komt ook de roomservice bijna perfect getimed binnen. Uh, ik ben naar jouw theatershow geweest. Mag ik u vriendelijk bedanken? Ja, heerlijk, dankjewel. je wel. Uh, Proost, meneer ja, cheers, Invermier. Cheers, uh, voorzitter. voorzitter. Hm. Mooi dat je de voorzitter zegt. Ik ben naar, jou, naar jouw theaterprogramma geweest. Dit... Uh, wat ik net al vertelde, is echt een ankerpunt in, uh, in het programma. Um, en ik uh, heb dat theaterprogramma nog eens goed op me laten inwerken. En ik zag eigenlijk een, een man op theater staan... die ook heel erg veel bezig was met de vergankelijkheid. Klopt dat? Ja, dat is, dat is op deze leeftijd, zover ben je nog lang niet... natuurlijk het grootste doem wat mee gaat spelen. Waar je eigenlijk niet op voorbereid bent. Kijk, zolang de illusie 100% intact is dat alles nog kan gebeuren is het leven ook draaglijk? Op het moment dat de kans dat de grote dromen verder nog uitkomen... dat die kans minder wordt, wordt het leven ingewikkelder. Maar waarom deel je dat met uh, je publiek? Waarom ga je zo intiem met, met 800 of 1200 mannen in de zaal om? Nou ja, omdat je merkt dat het relativeren van alles mensen... een enorm prettig uh, gevoel geeft. Ze doen er te weinig. Mensen zeggen, waarom durf je dat? Waarom durf je Parijs? Waarom durf je opeens in grote zalen in kareten gaan staan? Omdat het allemaal zo verschrikkelijk betrekkelijk nee, is. Nee, nee, nee. Waarom durf jij als theatermaker jezelf zo te laten kennen... dat je je eigen vergankelijkheid toont ten opzichte van duizend man in de zaal? Ja, er zijn heel veel dingen die ik tegenwoordig niet meer analyseer. Kijk, op televisie ben ik een totaal andere man dan op het toneel. Ik weet niet of je... De stem is hetzelfde. Hè? De intensiteit waarmee ik dingen doe is hetzelfde. Maar ik heb daar echt voor het eerst ontdekt dat ik mijn baldadige kant... He, en, en wat ik persoonlijk aan mensen mee wil geven... wat echt van mezelf is, dat ik dat daar kwijt kan. Dat is wat ik in het theater verrukkelijk vind. Maar is het dan dat je in theater een veel oudere man bent dan op tv? Nee, vind ik juist helemaal niet, zeg. Als ik op, op beeld terug zie, we een paar keer opgenomen... denk ik, er is nog een, een, een veertiger is daar aan de gang... Nee, de, de, hij is daar zeker nog aan de gang. En, en er zit een enorme vitaliteit in. Maar de onderwerpen die je aanraakt zijn enorm. Van, van, van ja, wat, ik, wat ik vergankelijkheid noem. Waarvan ik denk nou, van... Nou, de, de wijkende haargrens van Berlusconi vind ik niet een onderwerp van vergankelijkheid. En dat we terug moeten naar de tijd dat een boezemvriend nog een echte vriend was. Omdat een boezemvriend te... Tegenwoordig te veel is, een nee, vriend die de huisarts met verkeerde hormonen over, is ingespoten. Het gaat dat over het, heet... het sterven van, van, van, van je vader. Je ziet uh, oude foto's van jou, van, van toen je jong was. Je, je praat over vroeger. Vanaf ja. vroeger, uh, nou ja, net, net als wat eigenlijk hier gebeurt. Weet je, wel. je kijkt uit het raam en je, je zit direct wel in nou, een soort het van Het vervangen vroeger sfeer. was, wat ik ook vertel, het leven was zoveel duidelijker. He? De dominee en de pastoor zei hoe het zat. Nou, dat nam je gewoon aan. Agent had het gezag. Je ging met je vader Nederland-België. Je zat achter een touwtje. Nooit iemand zou eraan denken om ooit over dat touwtje heen te stappen. En de arts maakte je beter. Dat was het. Nu hebben we de buren, de buurlanden, maken miljarden schuld. Belden bij jou aan. Kan je het even voor me regelen? Het is allemaal zoveel ingewikkelder geworden door de globalisering. En ik vind dat we in het intermenselijke vlak. Nou ja, die wordt natuurlijk ontzettend generaliserend. Dat we ook alleen maar achteruit gaan wat dat betreft. Je hebt veel minder tijd om werkelijk. Ik heb hele goede vrienden die ik al heel lang heb waarvan ik eigenlijk moet zeggen, nou, het aantal keren... dat je werkelijk even lekker 7, 8 uur met elkaar doorpraat over dingen... dat is spaarzaam geworden. Iedereen is bezig en druk en zijn eigen pad en presteren. Zegt de man die hier binnenkwam... Het, het is mijn grootste het fout, nee, ja. maar het is ook verrukkelijk om dat te kunnen zeggen... omdat je zelf helemaal in dat spel meespeelt. Ja, maar dit, ik, ik had het niet verwacht toen ik naar dit theaterprogramma ging. Ik vond het uiteindelijk... Uh... En, en wat dat betreft, best een zondere avond. Nou, Ik dacht dat bij wordt mezelf... zo ontzettend gelachen. Ja, neem eens, maar de grootste u... overwinning voor mij is echt. Uit, maar uiteindelijk de boodschap? Nee, de boodschap is heel positief. Nee, de, de boodschap dat vroeger alles beter was. Dus nee, zeg nee, nee, nee, nee, nee. De boodschap is: het levensgeluk is, dat is het montan verhaal. Kijk, voor de pauze is het. Waarom? He? Waarom is Berlusconi nog steeds premier van Italië? He? Waarom denken we dat een octopus de uitslagen van een WK-wedstrijden kan voorspellen? Dus de, de, de grote... Waarom is er Alzheimer ook? He? En dementie. Waarom is er globalisering? En na de pauze komt eigenlijk, vind ik, het antwoord uit het leven van Montand. En het antwoord is... Het geluk, als je het wil zien, is het om de hoek. Zo simpel is het. He? En het is een enorme positie... Daarom zeggen we ook in, in alle uitingen... Je gaat gelukkiger de zaal uit. En dat is ook wat ik merk aan alle reacties. Mensen zeggen, meneer, we zijn toch nog aan heel veel dingen zo anders gaan kijken. We hebben weer met een extra kick samen in het leven. En dat is veel meer de relativering van dingen... dan dat het een, een sombere boodschap zou zijn. Ik ja. zie mensen ook alleen maar vrolijk de deur uitgaan, hoor. Ja, dat zijn misschien dan wat oudere mensen. <laughs> nou, nee, zeker niet. En het, de gein is, nou ja goed, de serie is nu afgelopen... dus ik kan het ook al vertellen, we hebben het lang als verrassing gehouden. Ik geef zo, voor zover mogelijk iedereen een hand... He? Nog een lied zingend aan het eind. Omdat ik zeg, ja, de, de dramatiek van theater vind ik altijd... dan is het afgelopen, dan is het doodstil. Je duwt elkaar nog even weg bij de festiaire. Je duwt je vrouw in de Fiat Uno en alles van sfeer is weg. Dus we geven dan I've Got You Under My Skin mee als nummer. En dan geef ik, voor zover mogelijk, juist er 800 zijn, wordt het lastig. Maar sommige avonden lukt het. Iedereen een hand bij de deur. Dat wordt enorm gewaardeerd. En van één op de drie krijg je een tekst. En dat is fantastisch. En het is eigenlijk altijd wel dat mensen blij waren. en zeggen Ik heb zo'n heerlijke avond gehad. En dat hoeven ze ook niet te zeggen. Natuurlijk, de helft zal dat zeggen... heb ik het dan helemaal fout beleefd? Heb ik het niet goed gezien? Ik weet niet waar je zat, maar het was een, een, ik vond het een enorm optimistische affaire. Zo, zo ja. voel ik me ook. En dat is in dit gesprek ook duidelijk. En dat hoop ik ook wel uit te dragen. Oh nee, ik, dacht, ik zag toch ook wel een Ivonie die ik totaal niet, uh, niet kende... en daarom zich zo blootgaf over het, het verhaal van je moeder, over je vader... vooral natuurlijk ook over Yves Montand. Uh, dat was zo'n persoonlijk verhaal. Maar vooral ook van, de jongens, ik, ik ben in de herfst van mijn, uh, van mijn leven... Ja, wat dat komt, net ook. Ja, wat ja dat wat komt in het theater zegt. nergens voor. Vind ik, ik, zeg, ik zeg alleen na afloop, als het klaar is... als het wordt persoonlijke boodschap... dat het grootste cadeau wat je inderdaad kan hebben... is dat je in deze fase van je leven nog zo'n totaal nieuwe wereld mag ontdekken. Dat zou je echt iedereen toewensen. Voor mij is juist en dat probeer ik ook echt wel over te brengen... alles alleen maar leuker geworden. Dat theater erbij is zo'n godsgeschenk geworden. He, de, en dat maakt niet uit of je naar Terneus of Bergen op zo moet. Die paar uur spelen is voor mij een, een enorme verfrissing gebleken. He, ik heb een kant van mezelf ontdekt... en het is voor mensen veel minder interessant dan voor mezelf, denk ik... waarvan ik wel wist dat die bestond... want ik dacht, nou ja, die zal altijd wel verborgen blijven. Nee, maar dat zie ik wel. Ik zie wel, ik zie wel dat je dat met liefde doet... en dat er een, een totaal nieuwe bron is aangeboord... Ja, en de, de gekte werkt. over de begrafenisnummers en... Uh, ja, ik vind, Patrick, de, de grootste lol voor mij is... niet het serieuze verhaal vertellen. Niet vertellen dat Einstein aangaf, wat trouwens ook heel positief is... Hè, dat het eigenlijk niet uitmaakt of je 20, 30 of 70, 80 jaar leeft. Dat vind ik een van de mooiste zinnen uit de voorstelling. Heb ik uit zijn biografie gehaald. Omdat ze zeggen, tijd is niks absoluut, zegt Einstein. Tijd is relatief. En dat geweldige voorbeeld wat hij geeft... je ziet een trein in vijf seconden voorbij rijden... Maar je ziet alleen maar dat die trein in vijf seconden voorbij rijdt... omdat jij in die vijf seconden, vijf seconden ouder bent geworden. Dat vind ik zo'n mooie boodschap. Dat is een positieve boodschap. Dus het is jammer als je maar 40 jaar mag leven... maar als het goed en intens geweest is, is het oké. Okay. En bovendien die tijd is niet eens een absoluut cijfer. Ja. Nou, Dus ik, ik, ik, dat het is een merkwaardige. En je bent de eerste die het zo geïnterpreteerd heeft. Wel interessant, want je hoopt wel... dat iedereen met een bepaald gevoel de deur uitgaat. Dat het niet, eh, zeg maar, ongemerkt... En uh, zonder enige nuance in je gedachten voorbij gegaan is zo'n avond. Want ik wil er wel wat mee. Nou, misschien is dat dan toch. Uh, ben ik toch nog in, in hart en nieren en, een echte bnn Ben ik van deze tijd en vind dit ook een mooie tijd. En heb niet zo, maar ik heel, vind het fantastisch. Nee, ik, ik heb niet zo het, het, het, het idee van nou, vroeger was alles beter. Of was een boezemvriend nog een boezemvriend. Dan had je nog echte gesprekken met mensen die dan acht uur huurden. Nee, maar dat is wel zo. Maar die tijd heb je ook net niet meer meegemaakt. Ik begin ook met het liedje samen. He, dit, dit, ik vertel daar dat een van de essentiële dingen, vind ik... He, is het, het, het waanzinnig toegenomen materialisme. He, de burgemeester van Amsterdam, die op een driekamerflet woonde... boven de banketbakker hier in de Beethovenstraat, notenbenen. Vader van een vriend van mij, de directeur van de Hema's was Amsterdam, stadionweg 114-2 hoog. Ik bedoel, er ging één iemand, Schien-Swinders, die wij kenden. Het was echt, wat dat betreft, zoveel simpeler. En wat heb je nu? Je was toen met mijn vader over die zaak. Trouwens, heel mooi. Na de oorlog begon ik die zaak... En dat was een soort protectionisme. Ze gingen een pak kopen in dezelfde, in dezelfde straat. En ze gingen één keer in de maand bij elkaar vragen... hoe gaat het bij jou? Want je gunde elkaar dat het weer oké okay werd op een of andere manier. En dat heb je nu nog. Dat voorbeeld vertel ik volgens mij ook in de voorstelling af en toe... dat als je ergens rijdt en er is snelheidscontrole... dat mensen gaan lichten naar je om je te waarschuwen. Een krankzinnig hartverwarmend moment van niks is dat. Maar dat is wat we voor een groot deel kwijt zijn geraakt. We gaan allemaal voor onszelf. En ik kan het zo goed vertellen... omdat ik daar het prototypisch voorbeeld van ben. Waarom ben je daar een prototypisch voor begon? Nou, ik heb heel erg... Uh, ja, maar waarom, waarom is dat zo gekomen dan? Om erbij te horen. Ik bedoel, dat, daar zijn we ongeveer mee begonnen. En nu, nu vecht je er zo tegen? Ja, omdat ik ook wel vind dat het een, het is een redelijk kunstmatig iets is. Je, je bouwt iets op in enorme bezigheden. Alleen het vervelende van al die bezigheden... is dat het allemaal ongelooflijk leuk is en daardoor verslavend. Er is bijna geen weg terug... Maar het werkelijke leven... Dat was toch weer de vraag van net, van hoe durf je het allemaal? Er is maar één ding wat mij werkelijk interesseert... en dat meen ik oprecht, is hoe het met de kinderen gaat verder. Wat worden die? Ik bedoel het niet maatschappelijk... maar komen ze op een plek terecht waar ze gelukkig zijn. De rest heb ik de laatste 10, 15 jaar echt alleen maar gezien als buitenspelen. En daarom vind ik... Mijn grootstalon in het theater is gisteravond ook weer in Bergen op Zoom staat bekend als een van de lastigste zalen van Nederland, wonderlijk genoeg. Dan wordt er zo gelachen en dan heb ik dertig jaar in een glaasje gekeken. Geen idee gehad wat er thuis gebeurt. Of het geluid van de zak chips niet over mijn tekst heen gaat, bij wijze van spreken. En opeens heb ik nu vier jaar lang lachende zalen. En gisteren ook echt drie mensen op de eerste rij... die bij het niet over mijn vader, dat dan wel, moesten huilen. Maar je kan het ook niet somber vinden... want het is ook wel mooi als je zo over je vader denkt. En dat heeft niks met de tijd te maken. En als jij dat dan. Je neemt theatershows op, je kijkt er je kijkt terug. Wat voor iemand zie jij dan die daar het verhaal vertelt? Ik kan er beter tegen dan de man op televisie. Wat is echter? Het is sowieso echter. Het is, het is persoonlijker. Er zit geen enkele de... In de tijd dat je begint met televisie, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ik werd gevraagd. Ik had waarschijnlijk een redelijk hoofd en ik kon een beetje praten. Maar je had een journalistiek, als je dan toch dat woord wil gebruiken. Keine blasse aanhoog. Ik nam mensen in de maling. Ik weet nog dat eh, onze vriend met, met die, die, die auto... De, hoe heet die die, die? die idiote Amerikaan met die auto. Die, die, met die dure auto. Die, die, die ogen die knipperden en dat soort dingen. Nightrider. Oh, Hasselon. <laughs> ja. Kom langs. En het was live en ik vond het zo'n lul vanaf de eerste seconde. En ik zei, nou weet je wat we doen? Het is een live uitzending. En in de promo komt u even, als in huizen of all places... komt u met die gigantische... Hadden zo'n soort auto geregeld. Komt u aanrijden en dan komt u onder gejuichte zaal binnen. Nou, dat deed hij. En ik keek hem aan ik denk, wat ben jij een enkel? Want ik moest alles live vertalen. Dus ik heb alles gewoon totaal verkeerd zitten vertalen. Ze dus zei, nou, what kind of car are you driving? Het heel verhaal. Ik zei, nou, hij rijdt tegenwoordig een uh, daffariomatic met bretel aandrijving, maar, En ik dacht ook nog dat het geestig was. Om wat te, maar om even te, dus, mensen waren woedend thuis en terecht. Om maar aan te geven dat je geen idee had waar je mee bezig was. Maar je ontwikkelt dus gaandeweg een veilige manier van opereren... waardoor je denkt, zo hou ik het vol. En het gekke is, je komt er niet meer uit... En het theater is voor mij gewoon, alle deuren zijn opengezwaard. Van de Ende zei, ik zie het op televisie zelfs terug. Ik zei, ik vind je zo ontzettend veranderd. Ik doe ook veel, ja, nou niet veel klussen of dingen... maar zo'n opening van de Lamar. Ik weet nog dat, dat Joop naar de afloop naar me toe kwam en zei... ik leidde Beatrix rond terwijl je in de zaal bezig was. En ze zei, meneer Van den Ende, is het al begonnen? Ik zei, hoezo? Hij zei, er werd zo gelachen. Het was het ene, ene grap na het andere. Wat je natuurlijk ook een deel uit je theater nu kan halen... maar ook de vrijheid waarmee je dat tegenwoordig kan doen, zonder dat je drie uur van tevoren zit te denken... wat ga ik jij, zeggen? jij praat er zo gepassioneerd over. Had je niet veel eerder moeten beginnen? Had je ik, niet op je twintigste al theater ingemeten? Ja, maar ik ben in mijn leven helaas voor alles gevraagd. Ik ben gevraagd voor de schoolband, ik ben gevraagd voor een popgroep. En zijn we naar het buitenland geweest. Ik ben gevraagd om platen in Duitsland op te nemen. Ik ben gevraagd voor televisie, ik ben gevraagd als fotomodel. En ik ben gevraagd om theater te doen toen ik voorlas uit een boek en daar wat bij zong. Dus niets wat jij gedaan of bereikt hebt heb je uh, door eigen keuze bereikt. Zo is het. Bereikt. De eigen keuze kwam op het moment dat iemand zei... wil je? En toen dacht ik, maar dan ook met alles. Dat is op zich ook een keuze. Maar ik had ook, zeg ik wel als directeur van de Nederlandse Bank... kijk, de enige echte goede eigenschap die ik mezelf toedicht... in het maatschappelijk verkeer is dat ik mensen enorm kan enthousiasmeren. Omdat ik zelf ook, en daarom was jouw opvatting over het theater ook zo... wonderlijk ik sta zo enthousiast in het leven... Ik vind het zo'n godswonder en ik vind het zo fantastisch dat je dit mag doen. Dat is ook een van de dingen die ik vertel aan het begin. Hè. Had u hier gezeten als op het moment suprême tussen uw vader en moeder de telefoon gegaan was? Hè, om je toch weer te realiseren dat het zo'n genot is dat dit allemaal maar mag. Wie heeft bepaald dat die telefoon niet gegaan is? Je enige goede eigenschap is dat je mensen kan Nou, Dat vind en... ik wel echt mijn meest prominente eigenschap. Daarom kan ik een productiehuisje aan de gang houden. Daardoor had ik ook bij wijze van spreken directeur van de Nederlandse Bank kunnen worden. Zonder financiële kennis, want daar haal ik wel mensen bij. Maar ik kan enorm enthousiaste ideeën overbrengen over hoe het moet. En hoe ik het zie. En mensen pikken dat ook. Nou, ik uh, hoop dat je net zo enthousiast wordt van het lied... wat ik voor jou heb uitgebozen. Ja, ik dat het een mooi lied is. Want... Het is in ieder geval een talig nummer. Okay. En uh, ik ben ook benieuwd, uh, als je het geluisterd hebt... Van, uh, of je het goed kon, kan vertalen, uh, dat je weet waar het over gaat. En het is een nummer van uh, Arno Hintjes, een, uh, een, een Belgische muzikant. En uh, een mooi nummer, vind ik. you know, huh? Dat is zelfs de geur van zijn moeder. Dat is voor kinderen wel eens een probleem. Dat hij het zelfs aangenaam vindt. Ik had dit wel een keer door Julien Claire in zijn betere tijd willen uh, horen. Maar Arno Hintjes is een grote held hè, in België. Ja, ja, nee, maar het is heel apart dit, hoor. Ja. ja, maar klopt het een beetje? Ik kon niet alles verstaan, hoor. Dat komt ook wel door het geluid, moet ik zeggen. Nou, het gaat over zijn moeder en de lichtjes in de ogen van nee, zijn nee, moeder. Maar dan... uh, uh, nee, omdat, omdat het zo vaak over je vader gaat, vind ik het ook mooi om het. Te... Ja, om toch ook een nummer voor je moeder te dragen. Ja, nou, dat zal ze mooi vinden. Ja. ja. Um, we hebben het veel over je theater show gehad. Maar volgende week begint ook weer het dertigste seizoen van de TV show. Ja. Um, wat is de kracht van het programma, de TV show? Nou ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Kijk, één ding is een enorm voordeel. Je bent inmiddels een meubelstuk geworden. He, dat is een hele rare vergelijking In de jungle van, van alle programma's. He. Het is er altijd het is altijd ongeveer hetzelfde. Het heeft blijkbaar iets heel vertrouwds. En uh, ik heb die wonderbaarlijke antenne... Uh, waardoor ik weet hoe ik iets in elkaar moet zetten... waardoor mensen blijven kijken. Want het zijn eigenlijk maar gewoon portretjes. En, en, ja, en, en soms hebben we anderhalf... He. er wordt nu zelfs twee miljoen kijkers worden van ons verwacht. He. Want de zondagavond is wel voor mij de ultieme promotie... wat je nou hebt over de herfst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 Het enige wat ik altijd hoor is... vroeger moest ik thuis zoveel mogelijk mijn mond houden... omdat ik zo'n verschrikkelijk stemgeluid had. En ik weet dat ik ooit een special van BZN insprak. En toen kwam een van de jongens naar me toe en zei... nu weet ik pas dat het allemaal echt waar is. Nee, maar ik, dus er zit wel iets vertrouwds in. Nee, maar ik... en ik uh, heb dan uh, uh, vroeger de filmacademie gedaan. En daar leerde je van een, uh, een film wordt geschreven. Daar wordt hij de eerste keer gemaakt. De tweede keer wordt hij gemaakt als dus hij wordt opgenomen. Maar hij wordt pas echt gemaakt in een montage. Jij doet al je montage zelf. Ja. Dus dan weet je toch wat de kracht is van uh, de tv-show. Dat ben je dan toch zelf? Omdat jij achter die knoppen zit. Oh ja, je bedoelt wat... de handtekening. Nou ja, we gaan nu een, een tv-show voor jongeren maken... dan veel aardig, met Jolanten. We hebben de eerste uitzending al gemaakt... dus er wordt nog een grote verrassing voor iedereen. Die wordt op Nederland 3 uitgezonden vanaf eind april. En uh, ik heb een simpele theorie waardoor ze zei... kan ik het wel? Ik zei: nou, na die eerste, ik weet zeker dat je het kan. Eén, 50% van het programma is de keuze van de gasten. En 25% is de montage. 25% moet je zelf inbrengen. Want ik zeg wel eens, als je met acht minuten behoorlijk gesprek bij iemand vandaan komt... en je hebt je archief goed bestudeerd en heb je liggen... je hebt mooie foto's en, en je kent drie goede verhalen... dan heb je eigenlijk al een aardig portret wat je kan maken. We moeten het ook niet qua moeilijkheidsgraad overschatten. Alleen het enige is, ik doe het met intens veel liefde nog steeds... en met een hele intelligente kleine groep mensen. En er zijn er die het al vijftien jaar zijn en die verschrikkelijk kritisch op me zijn. Helaas gaat er nu één, zowel het programma van Erika Terfstra doen... Hè, die ook op reis gaat, als Jolant. Dus die raken we voor een deel kwijt. En dat is wel een wanhoop voor me. Want ik vaar enorm op het oordeel van een paar mensen om me heen die me ook behoeden voor van alles en nog wat. Je krijgt ook altijd uh, prachtige kritiek. Daar wil ik je ook een stukje voor laten horen. Tenminste, kritiek die verpakt is eigenlijk in een soort van uh, persiflage. Dit is een stukje uit uh, uh, het programma Koefnoen. Zet je koptelefoon uh, ja, maar weer heb, op. Dat hoef ik niet meer te horen. Dat heb ik al 23 keer gehoord. Oh, ja. echt waar? Maar voor ja. de luisteraar is het natuurlijk uh, altijd prachtig leuk. om altijd te leuk. horen. Ja. Want mijn laatste gast is een wel heel bijzondere man. In dit prachtige optrekje slijt hij zijn dagen met vrouw en drie bloedjes van kinderen...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 Normaal gesproken stel ik de personen die ik interview... in een gezicht uitsluitend heel vriendelijke vragen... om daar achteraf in de montage... wat licht kritisch en ironisch commentaar op te geven. Maar bij deze gast zou ik dat niet durven. Is dat, uh, Vind je dat... Moeilijk voor jou, die kritiek die je krijgt... van het feit dat je altijd uh, uh, veel talen spreekt... dat je gesloten vragen stelt... dat je uh, uh, altijd uh, niet te kritisch bent. Doet, doet dat je wat of niet, die kritiek? Of? Nou, in het begin wel, maar dit is ook wel weer een tijdje geleden. En, uh, ja, het beeld is een beetje bepaald daardoor... doordat dit soort dingen vaak gezet werden... maar de omslag is ook wel gekomen. En ik weet wel precies wanneer het omslagpunt was. Het was opeens een juichend verhaal in alle kranten... na een uh, anderhalf uur durend interview... met uh, Margriet en, en Pieter van Vollenhoven omdat ze zeiden, god, zo zullen we nooit, de Volkskrant herinner ik me nog letterlijk. Zo zullen we nooit meer mensen van het Koningshuis zien op zo'n ontspannen manier. Ja, het is precies hoe je er tegenaan. kijkt. het light first, hè? Wat nee, ik waar ik voor ben. Maar heb, heb jij, laat ik het anders stellen. Heb jij genoeg uh, waardering gekregen? als je 30 jaar lang met je televisie, uh, met je tv-show aan de top staat. Uh, wordt het genoeg gewaardeerd? Want het is, ik weet hoe moeilijk het is om een goed televisieprogramma te maken. Ja. En zeker zo'n lange carrière. De het zit niet in de, in de drie mensen die erover schrijven. Trouwens, er is volgens mij de laatste vijf jaar, sinds wat ik net aanhaalde... nooit meer een woord over geschreven. Want op vrijdagavond kijkt er niemand. He, want dan zijn de recensenten hebben dan vrij. Dat is ook wel heel prettig eigenlijk van de vrijdagavond. Want zaterdag is er geen krant wat dat betreft. Nee, die waardering is nooit, is nooit groot genoeg. Ja... Uh, ik, ik ben producent, ik ben theatermaker, ik maak televisie... ik doe het allemaal met evenveel passie. Ik weet waarom ik het doe. Dat laatste is wel heel belangrijk. Ik ben wel vanaf dag één, één pad opgegaan en ik ben nooit van dat pad afgegaan. Maar krijgt, krijgt Yvonneer ooit een oeuvre woord? Dat denk ik niet. Nee, maar dat is ook omdat ik ben ook volkomen ongrijpbaar. Ik, bedoel, ik doe ook veel te veel verschillende dingen. Maar steekt dat? Nou, iedereen wil wel graag prijs hebben. Het hoogtepunt was dat, dat ik een, echt een grote rol gespeeld heb... in de Emmy Award van Hans Lieberg. Ik weet dat we daar zaten. Ik had uiteindelijk op basis van zijn talent het voorbeeld bedacht. Hè? Ik zei, hoe kan je een theaterprogramma goed maken? We gaan in zeven, acht landen eenzelfde nummer opnemen... en dat zo monteren dat het achter elkaar doorloopt. Nou, die Amerikanen waren er helemaal gek van. Het was echt zo ingenieus gedaan. En we stonden daar met z'n tweeën op het podium... Toen dacht ik, nou, dat is goed. En ik ben voor alle dingen die ik voor eindeloos veel goede doelen gedaan heb... officier notabene geworden van Oranje Nassau, vind ik zat aan waardering. En, uh, en ik mag dat... nog steeds het werk doen. Dat is de grootste waardering. En, en, en de waardering die je dan misschien niet uh, op tv krijgt... of tenminste de prijzen die je misschien hebt misgelopen of de oeuvre award of mensen die denken bij zichzelf... van dit light first, dat, dat telt eigenlijk niet mee, terwijl het wel meetelt. Uh, ben je dat gaan zoeken in theater? Nou, ik word nooit meer goed genoeg in het theater. Daarvoor is de tijd gewoon te kort. Nee, maar... maar je krijgt wel staande ovaties en mensen gaan huilen. Ja, we hadden in België... Ik heb naar huis gebeld. We hebben ongeveer dertig keer in België gespeeld. En vorige week, dat was de dag na het Lamar, speelden we in Antwerpen. Ik rende echt de bühne af voor het eerst een staande ovatie. En je weet wat het in België betekent. We Hier heel... staan we op, want we willen de jassen snel hebben. En dan denk je, god, ik heb ze te pakken. Maar als ze daar opstaan, dan is er iets los. Nou, het was het, het vijfde jaar dat we in dezelfde zaal in Antwerpen speelden. En ik denk, het is toch een keer gelukt ook, zeg. We hebben nog twee minuten. Um, ik wil nog twee dingen eventjes snel doornemen. Ten eerste, ik las een artikel waarin je zei van... ik vind het helemaal niet leuk om interviews te geven. Ik geloof er niks van, want je zit vol met verhalen en je vertelt ze nee, graag. Nee, maar ik vind jou ah, een, een hele leuke man. Ja, maar dat hoef ik niet te horen. Nee, maar ik kan keert... me geen reeds schelen, maar dat sluit precies aan bij wat ik net zei. Wil je iemand iets vertellen of niet? En ik zit te veel tegenover kukels die Wikipedia lezen... en daar niet eens de fouten uit weten te halen. Nou, en, en, en op basis daarvan kortom, het gesprek aan. Kortom, jij houdt wel van interviews als mensen maar geïnteresseerd zijn... Ah, en tuurlijk, zich een beetje even, voorbereiden. op het Net theater soort... en hier wat te vertellen. En dan, we hebben nu nog maar anderhalve minuut. Wordt maar uh, jij gaat naar Parijs met je theatershow. Ja. Je hebt een bijzondere opening. Kan je dat in anderhalve minuut vertellen? Nou ja, Dave uh, roept als een soort god uit de hemel in het Frans... Terwijl ik dat jaan zei: Wat komt u doen? En Herman van Veen heeft mij geleerd: Ivo, de eerste twee minuten gewoon alles in het Nederlands doen. Dat ik hier het Wat doet u hier? Nou, ik zeg: Ik doe theater. Maar hij vraagt het in het Frans. En, en mensen denken ook: Wat moet ik met die man? En uiteindelijk zegt hij: Vous savez qu'on ici à Paris. À Paris, on parle français. Dus u weet dat u in Frankrijk bent, in, in Parijs bent. In Parijs. En opeens ga ik dan in het Frans ook zeggen: À l'école, je non seulement à Paris, on parle français, mais dans toute la France. Ah, zegt hij: Bonne chance. Nou, dus hij vraagt ook, heet je echt Ivo? Hè? Zoals de echte Ivo Livi, van zo heet Yves Montal. Dat wordt een hele verrassende opening. Die heb ik nu prijsgegeven, maar ja, we doen het toch alleen in Frankrijk. Hoewel, ik denk dat we de komende vijftig jaar... het ook voor de Franse toeristen in Amsterdam zomers één of twee keer kunnen doen. En ik weet één ding zeker. Ellen ten Damme die meegaat, dat wordt dé grote verrassing voor de Fransen. Niet ik, maar Ellen ten Damme. Maar je doet het maar wel in Parijs. Man, dat is toch het mooiste wat er is? Ik sta daarvoor. voor... Ja, Misschien 15 mensen, maar als het goed is zitten er 1800 En alle schouwburgdirecteuren in Parijs die ertoe doen komen. En de pers komt. En ik word in een aantal Franse televisieprogramma's geïntroduceerd... als het wonder van de vaders televisie. Met mijn interviews met Carla Bruni, Paas Sarkozy. Nou ja, wie heb ik allemaal niet gedaan. Dus ja, dit is toch het mooiste wat er is. Jongens, het is allemaal zo betrekkelijk, maar zo leuk. En kan je dan nou rustig sterven? Daar ben ik nog lang niet aan toe. Dan uh, dank ik jou in ieder geval voor dit mooie gesprek. Ik heb en, uh, mijn best gedaan. En ik wens jou veel succes in Parijs met je theaterprogramma. We gaan ervoor en mensen zullen vrolijk de zaal uit gaan. Dankjewel.